Allah subhanahu wa ta'ala zegt wa bihablillahi jamia hi jamiah, wala tefarrakhu, Allah matallahi alaykum, id kuntum ada faella bayna kulubikum, fa asbachtum bin methi ihwana, wa kuntum ala shafa hofratim minanar, fa ankada minha kadalika yu lakum a'yatihi la alakum tehtaun. Oftewel and how jullie allen stevig vast aan het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 en ook toen de profeet sallallahu alaihi wasallam een keer een blik wierp op de berg Uhud. Dus kijk naar de berg Uhud. Zei hij sallallahu alaihi wasallam. Uhud, jabalun yuhibbuna wa Oftewel Uhud is een berg die ons lief heeft en die wij ook lief hebben. Een berg die van ons houdt. Zie o oh beste mensen, hoe zelfs stenen, bomen...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 die de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam dan ook voordroeg. Namelijk, wamen Juteh Illaha Wa Rasulafa Ulah Ikem Alladine en Amallahu Alaihi Himmin en Nabiyina Was Siddhirina Was Shuhada Was Shuhada Iwassali Was Hesuna Ulah Ikarafika. Oftewel, en wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt. Zij zijn met de Profeeten.